Middernacht, het begin van zondag 20 mei. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Chelsea heeft voor het eerst de Champions League gewonnen. De ploeg won in het stadion van tegenstander Bayern München... naar strafschoppen. Bayern leek de wedstrijd te winnen... door een kopbal van Thomas Müller in de 83 ste minuut. Maar twee minuten voor tijd maakte Didier Drogba... ook met een kopbal gelijk. In de verlenging werd niet gescoord. Arjen Robben miste in het begin van de verlenging een strafschop...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 Het lichaam van de vermiste advocaat Fernand Tripols uit Maastricht is gevonden. Net over de grens in Lanaken. De 52-jarige Tripols werd sinds maandag vermist. Familie en vrienden vonden hem in de buurt van de plek waar zijn auto was aangetroffen. Volgens regionale media lijkt het op zelfdoding. De komende dag is de lijkschouwing die moet uitsluitsel geven over de doodsoorzaak. Advocaat Fernand Tripols was een bekende Maastrichtenaar. Hij werkte meer dan 25 jaar bij het familiekantoor.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 Elke zaterdagavond interview ik hier iemand... die even op een kamer tot zichzelf mag komen. En vandaag hebben we iemand met een zeer rijke carrière. Hij is jurist geweest, hij is rechter geweest. Wij kennen hem natuurlijk ook nog als de politiek leider ooit van D66. Hij schrijft boeken, maar sinds 2007 is hij in New York bezig voor Human Rights Watch... Ik heb het over Boris Dietrich en hij zit hier achter de deur van kamer 108. Ik klop op de deur. De deur zwaait open. Hey, goedenavond. Oh, dag, Patrick. Mag ik er gewoon Boris zeggen? Ja, graag. Laat ja, nou, ze zet maar doen. Ik, wel, ik Als je nou toch bij mij op de hotelkamer komt... Spannend, hè, nu al. moet je wel uh, mijn voornaam um, Ik luisterde net nog een stukje naar uh, Met het oog op morgen. En ze hadden een prachtige inleiding uh, oh. over jou... Uh, maar ik weet dat jij ook uh, groot fan was van het, uh, van het oog... toen je nog in, uh, in Nederland uh, politiek bedreef. Uh, ja, en daarvoor ook al. Ja, ja, Ik vind het een fantastisch programma. Ja? Het, altijd op hetzelfde tijdstip met het mooie muziekje na natuurlijk. Goedenacht, vrienden. En ik vind de, de mix van muziek, serieuze onderwerpen... af en toe wat humor erin fantastisch En een droom van jou zou zijn dat ooit te presenteren? Mensen zeiden vroeger wel eens... je hebt zo'n mooie radiostem. En dan dacht ik altijd, nou, als het echt zo is... dan wil ik eens een keer het oog presenteren. Nou, laten we dan een klein testje doen... en maken ze een mooie inleiding voor dit programma. Oh. Dames en heren. <lacht> het is twaalf uur. Het is zaterdagavond. En we zitten hier in het College Hotel in Amsterdam. Patrick... Lodiers. En waarom niet Lodier trouwens? Want je zegt Patrick, ja. dan zou je toch eigenlijk ook Lodier ja. kunnen zeggen. ergens iets misgemaakt. Maar goed, dat was eventjes een, een zijsprongetje. En Boris Dietrich praten een uur lang over het leven en... Alles wat daarmee ja, samenhangt. Dit is toch al een zeer nou. mooie aankondiging. <laughs> dit is altijd... En vind je het dan jammer dat ik de vraag stel? Of zou jij als, als, nee, die... als presentator van het Oog ook graag eh, de interviewer zijn? Ik, ik zou het wel leuk vinden om mensen te interviewen. Ja. En dan hoop ik, ik weet helemaal niet hoe dat werkt... maar ik, dan hoop je dat je zelf gasten uit mag kiezen. En niet dat ze natuurlijk zeggen van... nou moet je meneer of mevrouw eh, X of Y gaan interviewen. Want als dat mensen zijn die je helemaal niet interessant vindt... dan kan het natuurlijk wat saaier zijn, maar... Nee, het lijkt, me, het lijkt me heel leuk zoiets. Ja, maar met, ja. jouw, met jouw carrière als jurist en, en rechter, en ook politicus, maar ook schrijver. Ja, nieuwsgierigheid is dan natuurlijk wel ja, een drijfveer. Dus. Ik ben altijd heel erg geïnteresseerd geweest in mensen en drijfveren van mensen. En uh, ja, dus dat is, ik denk, denk natuurlijk met name als rechter. Je moest natuurlijk heel veel ondervragingen doen in de rechtszaal dan wilde ik altijd precies weten, wat is er nou gebeurd... en waarom hebt u dat gedaan? En, uh, nou ja, dus dat ik wel heb uh, geleerd om vragen te stellen. En, en dat is wel heel belangrijk, ook om te luisteren. Mij valt het altijd op dat een heleboel mensen praten veel, zenden veel... maar luisteren heel weinig. En als je luistert en goed antwoorden tot je door laat ringen... dan kom je heel veel te weten. Um, veel zenden en weinig luisteren, is dat niet een, zeg maar... nou, bijna een definitie van een politicus? Ja. ja politi dat ben jij toch lang geweest? Ja, ja, nee, politici zenden heel veel. Want die hebben een verhaal en dat willen ze vertellen. Ze willen natuurlijk mensen uh, achter zich aankrijgen en enthousiast maken. Maar het is heel moeilijk inderdaad om... Uh, nou ja, om echt te luisteren en om eventjes jezelf te vergeten... en je te verplaatsen in een ander. Dat vond ik overigens zelf ook heel moeilijk toen ik politicus was. Want je leest al die stukken en je weet, denk je, precies waar dat onderwerp over gaat. En dan komt er iemand op straat en die gaat dan iets heel anders uh, vragen. En dan denk je, nou, ik zou jou wel eens even gaan uitleggen hoe het werkelijk zit. Maar ja, goed, daar zitten mensen ook niet op te wachten. En nou ja, daardoor mis je veel als je dat, uh, als je dat uh, te veel doet... Dus, uh, nu heb jij lang in de Nederlandse politiek uh, gezeten. Twaalf jaar, twaalf en een half jaar? In de, in de nationale politiek twaalf ja. en een half jaar. daarvoor ben ik vier jaar ja. hier in Amsterdam-Zuid. Waar we nu zitten fractievoorzitter geweest van D66. En uh, daarna heb je deze kennis opgedaan. Dat politici vooral van zenden houden en te weinig luisteren naar uh, de mensen. Uh, geef je nog wel eens college aan uh, politici van nu? Dat je denkt bij jezelf van nou let eens op. Niet te veel zenden, maar ook... Ontvangen? Nou, ik, nee, ja, collegegevers, dat is dus wel een heel zwaar woord. Maar ik, in mijn werk kom ik heel veel politici tegen, niet zozeer Nederlandse, maar in de rest van de wereld. Dat is een deel van mijn werk is om met parlementen en met uh, regeringen te praten over onderwerpen, mensenrechten. En euh, ja, dan vertel ik wel euh, ja, hoe het, het ook kan en euh, dat het zo belangrijk is dat politici ook moeten luisteren naar wat er in de bevolking leeft en wat organisaties, in, in mijn geval dan van mensenrechten, die zich met mensenrechten bezighouden, wat die ergens van vinden en dat je moet proberen nou ja, met elkaar in contact te komen. Het grappige is dat ik vind dat Nederlandse politici heel laagdrempelig zijn. Het is dus redelijk makkelijk om met een Nederlandse politicus in gesprek te komen. Maar in een heleboel landen in de wereld is er een soort ja, een muur tussen gekozen volksvertegenwoordigers en de bevolking. En, uh, ja. Maar dat is best dat gek, laatste, want hier ja. in, in, in Nederland klaagt men toch ook altijd tussen de kloof tussen de kiezer en, en, en, en, en ja. de politici. Dus die is eigenlijk veel kleiner dan in landen om ons heen. Ja, nou, ik denk dat het inherent is aan het feit... dat mensen een vertegenwoordiger kiezen... die voor een grote groep iets moet uh, gaan regelen. Dat mensen soms ontevreden daarover raken... en dan al gauw zeggen van... ja, maar hij doet niet wat ik zeg, dus. Hij luistert niet, dus. Het is verkeerd. En dat is natuurlijk ook niet echt uh, zinvol... om daar zo tegen aan te kijken, maar... Daardoor wordt de kloof wel heel vaak van stal gehaald... waar die er misschien soms helemaal niet is. Nou, we, we zijn begonnen. Uh, je mag uh, een uurtje zenden. Je hoeft uh, niet uh, te luisteren, je mag echt zenden. Want uh, je mag uh, vertellen... Nou, laten we beginnen bij het begin. Namelijk Human Rights Watch. Ja, zeg ik het uh, goed? Het is moeilijk uit te spreken. Is moeilijk ja. uh, uit te leggen. Maar uh, je, je moet even vertellen, wat is je... Wat doe je precies? Ik denk dat de luisteraar dat heel graag nog een keer wil horen uit jouw mond. Nou, dan uh, moet ik even zeggen dat Human Rights Watch een grote mensenrechtenorganisatie is, een NGO. Je zou haast kunnen zeggen een soort stichting, uh, dus, dus geen overheidsinstantie. En uh, wij uh, bekijken waar in de wereld, op welk gebied dan ook, de uh, mensenrechten geschonden worden. Um, wij zijn als organisatie verdeeld in allerlei afdelingen. En ik ben uh, advocacy director, heet het dan... van de afdeling, nou, in het Nederlands zou ik zeggen, seksuele minderheden. In het Engels heet dat LGBT rights. Dat gaat over lesbians, uh, gays, bisexuals en transgender people. Over de hele wereld. En uh, de kern van mijn werk is eigenlijk... als er mensenrechten schendingen op dit gebied uh, zijn... dan uh, ga ik daarop af en ga ik praten met regeringen, met parlementen... met organisaties, met de media en probeer daar een verbetering in te brengen. Uh, je moet weten dat uh, de wereld 192 landen heeft... die lid zijn van de Verenigde Naties. En van die 192 landen hebben 81 landen homoseksueel gedrag strafbaar gesteld. Dus in een heleboel van die 81 landen kun je de gevangenis belanden... omdat je lesbisch bent of omdat je homo bent. En in sommige, in vijf landen, kan je zelfs ter dood gebracht worden. Nou, dus wat mijn organisatie Human Rights Watch probeert te doen... is mensen in die landen te ondersteunen. Um, die hebben heel vaak... Ja, een vraag van uh, help ons, want wij willen met de regering in contact komen. Wij willen dat die wet veranderd wordt. Wij willen niet meer gearresteerd worden. Nou ja, allemaal dat soort vragen. Even terug dan. Die vijf landen waar je te dood kan veroordeeld worden... voor uh, homoseksuele praktijken, welke vijf zijn dat? Uh, Soudaan, Iran... Gewoon gewone Soedan of Zuid-Soedan, of allebei? Nou, um, Zuid-Soedan weet ik niet. Dat is, okay, dus, dat is dus het laatste land. land dat ja. erbij gekomen is. Ik weet niet of ze, dat, of ze die wet hebben overgenomen. Ja. Um, Iran had ik al gezegd. Ja. Soedan, Somalië, uh, Mauritanië. En uh, nog een land. Dat weet ik eventjes niet meer. Maar goed, uh, laten we Iran noemen. Hè? Ja. Wie kent het niet? Um, stel voor Boris Dietrich gaat naar Iran. Um, kan jij dan het verschil maken? Gaan ze dan naar jou luisteren? Denken ze dan bij zichzelf, oh, daar komt Boris Dietrich... nu moeten we op ons stellen passen? Nou, daar kan ik heel kort over zijn. De antwoord is nee. nee. Um, dat is een beetje het frustrerende van mijn werk... dat ik um, veel al met mensen aan tafel zit die... Uh, nou, daar heel, a, al niet over willen praten... maar goed, dan op een gegeven moment is zo'n afspraak gemaakt... doen ze dat toch. Maar uh, heel erg uh, vanuit het de defensief zeggen van... of we hebben geen homo's... of als ze er zijn, dan moeten ze opgesloten worden... want het is tegen onze cultuur, tegen uh, onze tradities... Um, het mag niet, want het staat in de wet. en Nou ja, dat soort dingen. En dan moet ik uh, met een verhaal komen... dat mensenrechten, het recht op privacy bijvoorbeeld... het recht om niet gemarteld te worden... Uh, het recht op uh, vereniging en vergadering... en dat je mag demonstreren op straat. Al dat soort fundamentele mensenrechten... dat die voor alle mensen in de wereld gelden. Zijn namelijk universeel... En dan moet ik dus tegen uh, nou ja, de, de premier van uh, Cameroen... waar ik dan vorig jaar was, moet ik uitleggen... dat universeel betekent dat dat ook voor homo's geldt. En dan krijg je soms hele rare gesprekken. Toen ik een keer met de minister in Oeganda sprak... zei hij, ja, maar toen wij dat uh, mensenrechtenverdrag tekenden... toen wisten we niet dat dat ook voor homo's geldt. En dan zeg ik, ja, maar mensenrechten zijn uh, rechten voor mensen... En uh, nou ja, dan merk je gewoon in, in de reactie dat zij een soort klassificatie hebben van mensen. En homo's staan, uh, en transgender mensen helemaal trouwens, staan onderaan de ladder. Nu, jij bent zelf homo. Dus sta je dan ook onderaan de ladder als jij in Cameroen komt? Nee, want... Uh, ik probeer dan afspraken te maken met regeringen. En vaak uh, word ik dan geholpen door de Nederlandse ambassadeur... of de Amerikaanse ambassadeur, die ik van tevoren inschakel. En uh, nou ja, uh, dan uh, kom ik overal wel binnen. Maar voel je je gekwetst als je bijvoorbeeld dan in Cameroen komt... en zij zeggen van ja, maar homo's, dat, die staan bij ons uh, echt niet hoog nou, op de ladder. Had... Voel je, je dan persoonlijk geraakt? Ja, nou ik... Ja, ja en nee, maar ik kan daar heel erg professioneel mee omgaan. Ja, maar je neemt maar toch ook ik... altijd een beetje jezelf mee? Ja, ik, ja, helemaal zelfs. Maar niet alleen mezelf, maar ik neem ook altijd mensen uit het land zelf mee. Want toen ik bijvoorbeeld in Oeganda was... toen uh... Dat was een van de eerste keren dat ik dat deed met zo'n regering. En toen kwam ik daar alleen en toen begon die man tegen mij te zeggen... wij hebben geen homo's. Dat was de eerste verdedigingslinie. Terwijl ik drie dagen lang met uh, allerlei mensen... van de organisaties had opgetrokken die gruwelijke verhalen vertelden. En vervolgens zei hij, ja, nou ja goed... en een paar die we hebben, die proberen we te arresteren. En uiteindelijk zegt zo iemand dan... ja, maar u komt uit het Westen, uit Nederland... u bent een blanke man, wat weet u daar nou van? Want wij in Afrika denken daar heel anders over. Dus wat ik bijvoorbeeld in Cameroen deed... Is, dan nam ik de voorzitter van, laten we zeggen... het COC van Cameroen mee... zodat uh, de premier niet kon zeggen van... Ja, ja, maar ik ken helemaal geen homo's of wat dan ook. Want die zat naast me. Nu... Je zei net van, oké, okay, als je in Iran komt, dan is het gewoon lastig. Dan kom je gewoon eigenlijk niet binnen. Maar wanneer kan jij wel het verschil maken? Wanneer heb jij in Cameroen een geslaagde missie gehad? Wij... Um... Um, staan bekend om de rapporten die we uitbrengen. Dus wij interviewen slachtoffers, ooggetuigen, politici, politiemensen noem maar op. Maken we een rapport van en dat rapport met aanbevelingen... van hoe de wet veranderd moet worden, uh, hoe het beleid veranderd moet worden... dat bieden we aan aan de Verenigde Naties, maar ook aan de regering. En nou dat rapport um, dat leidt in ieder geval wel tot discussie in de regering... Uh, van Cameroen ook, alleen... Um, Helaas moet ik erbij zeggen dat de arrestaties nog steeds doorgaan. kan je één voorbeeld geven, dat heeft mij wel heel erg aangegrepen. Er was een man een tijd geleden in Cameroen en die wilde een afspraak maken met een andere man. Hadden ze elkaar via internet ontmoet, afgesproken in de lobby van een hotel. En hij stuurde een smsje, ik kom iets later. Hij komt in dat hotel aan en hij wordt gearresteerd. En uh, hij werd beschuldigd van, u bent homo, want u hebt afspraak met een andere man gemaakt. Die andere man, die had hem als het ware verkocht aan de politie. Die had geen werk en geen geld. En, een soort lok-homo. Ja. Ja, nou ja, hij was misschien zelf helemaal geen homo of wel. Maar in ieder geval, hij had uh, hem erbij gelapt. En deze man heeft drie jaar gevangenisstraf gekregen. Eigenlijk alleen omdat hij een sms'je heeft verstuurd. Nou ja, dat soort dingen gebeuren nog steeds. Ondanks de rapportage die we hebben uitgebracht. Wat is je laatste wapenfeit? Heb je afgelopen week nog? Want ik weet dat je weer veel gereisd hebt. En uh, wat was nou je laatste... Nou ja, wapenfeit. Ik heb uh, gisteren nog hier in Amsterdam... in de Mozes en Aaronkerk... was een grote conferentie van... Uh, ik weet niet precies hoe het heet, maar het Europees Forum voor Christelijke Homo's... En er waren een paar honderd eh, christenen die homo zijn of lesbisch zijn... uit allerlei eh, Europese landen, met name Oost-Europese landen. Dus er was zelfs iemand uit Vladivostok en uit Azerbeidzjan en Kyrgyzstan, Kyrgyzije. dat soort landen. En die kwamen in de Mozes en Aaromkerk kerk samen. Eh, en daar heb ik een grote toespraak gehouden en in een paneldiscussie gezeten. En dat was heel erg indrukwekkend, verschillende redenen. Het eerste wat mij trouwens heel erg opviel, dat heb ik nog nooit... Meegemaakt. Um, er waren een paar dove mensen in het uh, publiek. En toen hadden ze afgesproken, omdat ze dus in die kerk vergaderden... grote ruimte en het galmde daar heel erg... dat je niet mocht applaudisseren... Uh, dus wat er gebeurde is, toen ik had op een gegeven moment mijn toespraak gehouden... Uh, dat niemand klapte, maar iedereen oh, wapker, stak hè? zijn armen omhoog... en begon ja. te wapperen met zijn handen. En dan zag je honderden van die handen zo omhoog gaan. Ja. Zo bijzonder was dat. Maar goed, daar zaten dus allerlei homo's en lesbiennes in de zaal. En wat ik zo ontroerend vond ik. Er kwamen dus allemaal mensen naar me toe in de pauze en zo. En een paar zeiden, of één man zei uit Oekraïne kwam die, van ik wil asiel. Ik durf niet terug, want de politie zit achter me aan. Ik ben in elkaar geslagen en mijn familie wil me vermoorden. En nou, dan krijg je allemaal dat soort verhalen te horen. En nou ja, dan denk ik, het is toch wel heel mooi dat wij in Nederland heel veel bereikt hebben op dit gebied. En uh, afgelopen week was er voor het eerst in Albanië een gay pride. Ja, ja, nou dat is eigenlijk ook een heel bizar verhaal. Albanië is een moslimland. Uh, Zij het dat ze nou niet zo heel erg streng in de leer zijn. Ze zijn toch hè? ook heel lang communistisch geweest. Jawel, maar het, het, ze zijn wel moslim. Ja, maar goed, onder <laughs> maar ja, communisme ja, en, mocht er geen zijn. Hè? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, precies. Dat is allemaal onderdrukt, maar dat komt natuurlijk naar, naar boven. Uh, maar op homoseksualiteitsgebied... Uh, werd één, nou trouwens nog steeds, erg veel gediscrimineerd, en er was helemaal niks, geen bescherming. Uh... Ik ben door de groepen gevraagd daar naartoe te gaan, een paar jaar geleden. En uiteindelijk hebben ze gevraagd of ik een wet wilde maken. De antidiscriminatiewet. Dat heeft Human Rights Watch gedaan. Voor een, Albanië? Voor Albanië. Ja? Met een andere organisatie. We hebben de, de concepttekst geschreven. En dat is allemaal daar bediscussieerd. En uiteindelijk aangenomen door het parlement. Dat is allemaal heel mooi. Dus de regering, die pro-Europees is... omdat ze graag bij de Europese Unie horen... Eh, ja, die wil wel... Eh, het een en ander bereiken. De Nederlandse ambassadeur in Albanië is enorm uh, enthousiast voorstander... van mensenrechten en het beschermen van homo's die uh, gediscrimineerd worden. Dus die spreekt dan ook op zo'n gay pride... en die nodigt mensen uit in de residentie. En uh, die gaat ook wel eens naar manifestaties toe. Nou, is er in die regering, dus net zoals in Nederland, een coalitieregering... is ook een kleine christelijke partij... Heel conservatief. En, een soort SGP. En de leider van die partij, nou, ik weet niet of je het zo kan vergelijken, maar die leider van die partij, die is weer heel anti-homo. Dus toen uh, bekend werd dat er een uh, gay pride of een manifestatie zou komen, toen werd hem op de televisie gevraagd: Oh, uh, wat vindt u daarvan? Toen zei hij: Nou, dan pak ik een knuppel en ik sla ze de hersens in. Nou, niet echt een, een, een, een vriendelijke. Uh, bejegening van homo's. Dus ik heb daartegen geprotesteerd, brieven gestuurd. De premier heeft toen afstand genomen van zijn uh, onderminister van Defensie... die dat gezegd had. Maar wat heeft die man nou gedaan vlak voor eergisteren... toen hij die manifestatie was? Toen had een Nederlandse ambassadeur die had dat gesteund. Hè, dat is ook het beleid van Nederland om uh, uh, dit soort mensenrechten te steunen. En toen had die eh, onderminister in het openbaar gezegd... deze ambassadeur moet persona non grata worden verklaard... en die moet uit land uit worden gezet. Dit soort mensen willen we niet in Albanië hebben. Schande natuurlijk. Dus de groepen in Albanië die benaderden mij weer... en zeiden, dit heeft hij gezegd en wat moeten we nu... Uiteindelijk weet ik dat Alexander Pechtelt daar kamervragen over heeft gesteld. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe de Nederlandse regering zich nu op gaat stellen. Want dit kan natuurlijk niet. Want de Nederlandse regering moet nu duidelijk uh, achter de... die ambassadeur gaan Uiteraard. staan. En zeggen luister uh, Albanische regering. Of ja, je dit, moet dit kan dan... je niet over je kant ja. laten gaan. Je moet tegen die uh, onderminister van Defensie zeggen dat dit soort teksten... Hij zaait, zaait haat en hij zaait verdeeldheid en dat past niet in jullie regeringsbeleid dus. Uh daar mee. Ik zie je toch... Ik kan me heel goed voorstellen... Tirana, hoofdstad van Albanië. En dan is er zo'n rail En die homo's of die beweging voelt zich dan... Nou, aangevallen of bedreigd. En dat er dan een soort Batman-logo de lucht in gaat En dan met een grote BD. Boris Dietrich, daar komt hij. Nou, wat heel leuk Ze bellen je snel. Ze weten je te vinden. Ze weten komen in al die landen wat in al die landen het kenmerk is... is dat heel weinig mensen uit de kast durven te komen. Ja. Omdat ze dan door hun familie ook uh, belaagd worden. Dus ze vragen mij vaak interviews te geven op televisie. En te praten over hoe het is om als homo uit de kast te ja. komen... En, en een gewoon leven te leiden. En in Albanië was het heel mooi. De laatste keer dat ik daar was... had ik op televisie een interview gegeven. En de volgende dag vloog ik weg. En toen was ik op het uh, vliegveld. En toen... Uh, ik kwam ik bij de immigratie en moest mijn paspoort laten zien. En toen fluisterde die uh, man... I saw you on television. Thank you very much. En dat vond ik zo ontroerend dat iemand dan fluistert en zegt... dank u wel voor wat u doet. Want mensen zelf durven het daar veel al nog niet. Maar je ziet nu wel een verandering. Dat is een mooi verhaal. Ja. Daar doe je het voor? Daar doe ik het voor, ja. uh, Ik zie dat je je schoenen al hebt uitgedaan. Ja, dus je voelt je beetje... helemaal thuis in deze hotelkamer. Thuis. De hoeveelste hotelkamer is dit al uh, deze maand? Want je reist veel. Um, ik ben uh, deze maand... Uh, ik heb een week in Berlijn gewerkt. en Dus een week daar in een hotel gezeten. En verder in New York en hier in Amsterdam... Uh, hoef ik niet in een hotel te blijven. Dus je blijft hier ook niet slapen? Ik ga uh, lekker naar mijn eigen bed hier. Oh. Maar we kunnen hier wel even de roomservice bellen. Dus uh, ik weet niet of, Want het is toch een hotel. Oh, dat vind ik wel leuk natuurlijk. Wat wil je ja. graag uh, drinken? Nou, eens even denken. Ja, ik, ik heb net een verkoudheid achter de rug. Dus ik wil een verse jus. Zouden ze dat hebben, denk je? Vitamine, hè? Van Vitamintjes nodig, ja. ja. Ik hoop dat de roomservice er is. Nou, dit mooie hotel is ze zeker een Ja, een goedenavond uh, met uh, kamer 108. Wij willen heel graag een uh, vers geperste sinaasappelsap <laughs> met veel vitamine. En uh, doet u maar een fluitje, alstublieft. Zeker, is met een paar minuutjes boven. Oké, okay, dank u. Um, ja, want uh, dit soort verhalen had ik uh, gelezen in de artikelen... en in, in, in, uh, ja, in de beschrijvingen wat je allemaal deed. En um, dat deed mij toch denken aan iemand aan uh, hopelijk een voorbeeld voor jou. Maar ik dacht bij mezelf, hoe kan ik dat nou het beste introduceren? Dus ik dacht bij mezelf, nou, ik moet een plaat zoeken. Mm -hmm. En uh, ik heb een, een, een hele mooie plaat gevonden. Tenminste, ik hoop dat jij hem uh, mooi vindt. En ik hoop dat je weet waarom wij draaien. Hij is van uh, Holly Near en het is Singing for Our Lives. Je mag je koptelefoon uh, opzetten. En als je het niet kent, dan ga ik zo meteen uitleggen waarvoor het is. Oké, ik ben heel benieuwd. Dit was uh, Holly Neer met Singing for All Lives. Maar wacht, ik hoor dat er geklopt wordt voordat ik het oh, verder uitleg. Dankjewel. Ga ik eventjes open doen, dat zal de roomservice zijn. Ah, komt u binnen. Dag Luc. Luc is de barman. Uh, dit is meneer Boris Dietrich. Ah. Hallo. Een vers Oh, Ja, De man heeft veel vinden. vitamine nodig, want Jeetje. hij is bezig met een... Uh, ja, ja, een kruistocht, hè? Toch? Ja, zo mag je het wel noemen, ja. Zeker. Absoluut. En, vind ik wel. Heb ik nodig. Hé, hey, hartstikke bedankt. Dank je. Wij luisterden naar het nummer uh, Singing for Our Lives... maar uh, de ondertitel daarvan is Song voor Harvey Milk. Oh. Zij heeft dit geschreven nadat Harvey Milk is vermoord. In die periode ook? In 1978. Nu kan ik wel even uitleggen wie Harvey Milk is, maar ik denk dat u dat veel beter kan. Je begint u te... Oh ja, omdat ik een serieus helemaal... onderwerp ja, dan nee, ga je, Ik, ga jij, ik denk dat nee, jij nee, het veel beter kan. Ja, maar ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik hou helemaal niet van dit soort muziek. Maar de tekst vond ik wel heel goed. Gay and straight and we are loving people and peaceful. En allemaal, allemaal samen en zo. Dus de, het, het was een, ja, een beetje gospel-achtig haast. Maar leuk dat je zegt dat zij het geschreven heeft als eerbetoon aan Harvey Milk. Harvey Milk was een activist in San Francisco in de jaren zeventig. Um, en um, die vond dat uh, homoseksuelen niet gelijke rechten hadden. Nou, dat was natuurlijk ook zo. Maar er was niemand die voor die groep opkwam. Dus dat is hij gaan doen. Hij heeft zich kandidaat gesteld, hij is uiteindelijk gekozen in de gemeenteraad, is wethouder van San Francisco geworden, hij heeft heel veel goede dingen gedaan, overigens niet alleen voor homo's, maar voor de stad zelf, samen met de burgemeester. En uh, hij is toen in 1978 uh, doodgeschoten door een oud collega van hem, een andere wethouder, die was afgetreden en die psychische problemen had. En nou ja, die heeft de burgemeester en Harvey Milk uh, doodgeschoten. En Harvey Milk is echt een, een, in Amerika een enorm voorbeeld voor de homobeweging. Er zijn ook allerlei... Uh, nou, er is een Harvey Milk Day in uh, Californië, waar hij uh, woonde. En uh, ja, dus hij is een inspiratiebron voor heel veel mensen. En ook voor mijzelf. Uh, er is ook een prachtige film enkele jaren geleden uitgekomen. De film ja. Milk, met uh, Sean Penn. Dus daar zullen misschien mensen uh, ook van kennen. Uh, maar even terug naar jou. Want waarom is hij een voorbeeld voor jou? Um, nou, om twee redenen. Eerst is misschien aardig om even te vertellen. Zal ik kort houden, maar proost. ik heb... Nee, je hoeft het niet kort te termine. houden, want je hebt al verteld van... je gaat lekker zenden vandaag. Dus. Ik ben helemaal door de Amerikaanse tv afgericht. Hè. Als ik bij CNN of MSNBC zit, moet ik echt in drie minuten... een heel verhaal quotes, vertellen. Quotes, dus, quotes, quotes. Oh, bro, bro, bro. Ja, ja, ja, ja. Maar... Ik was in uh, 1975, studeerde ik in Amerika. Had een vriendinnetje. En wij liften toen... Je had een vriendinnetje? Had, ja, toen had ik een vriendinnetje. Toen was je nog niet uit de kast, zo gezegd? Nee, ja. nee toen was ik nog, laten we zeggen, zoekende. En toen uh, liften wij naar San Francisco uit Ohio. En we kwamen daar in een goedkoop hotelletje terecht. En in dat hotelletje zaten ook drie uh, jongens uit Noorwegen, kwamen ze. Die waren alle drie homo. En uh, daar kletsten we veel mee. En die zeiden op een gegeven dag... Weet je wat, we gaan naar De Castro. Dat is een, een, een bepaalde wijk in San Francisco. Want hij is een heel interessante man. En daar gaan we naartoe. Hebben jullie zin om mee te gaan? Hij is homo. En uh, ik had wel zin om mee te gaan. Maar mijn vriendin, die wou naar de dierentuin. En dat had ik met haar afgesproken. Dus dilemma. Nou, uiteindelijk um, besloten we eerst met hen mee te gaan... en vandaar naar de dierentuin. Dus wij komen daar in de Castro-straat aan... en uh, gingen naar een of andere winkel binnen. En nou ja, die man dat was een, vond ik zelf toen een warhoofd. Um, dus daar zaten we in een soort kring met allerlei andere mensen... een beetje te kletsen. En hij vertelde over... zijn um, ideaal is namelijk dat homo's hetzelfde zouden worden behandeld als hetero's. En nou, in dat gesprek draait hij zich, terwijl ik naast Melissa, mijn vriendinnetje, zat... draait hij zich naar mij en hij stak zijn uh, wijsvinger uit... en hij zei, you, you are gay. Nou, ik stierf ter plekken en ontkende dat meteen... en begon helemaal te blozen. En, uh, nou ja, kort daarop uh, zijn Melissa en ik opgestapt... zijn we naar de dierentuin gegaan en zij vroeg maar steeds... waarom zei die man dat? En ja, ja ik wist van niks natuurlijk, maar... Uh, ja, dus uh, nou, deze man die had mij geout uh, tegen mijn wil... zonder dat ik hem dat ook uh, uh, verteld had. Maar goed, hij voelde dat kennelijk aan. Nou, uh, mijn relatie met Melissa ging kapot. Ik ging terug naar Nederland en jaren later... Uh, toen was ik advocaat in Amsterdam, ik was al afgestudeerd en zo... was er een documentaire op de televisie van de VPRO... dat ging over Harvey Milk, die was toen dus uh, doodgeschoten... en er was een documentaire over gemaakt. En ik zette tv aan om te kijken en het allereerste beeld was die man. En toen pas realiseerde ik me, dus na jaren... dat de man die mij zo uh, tegen mij wil uit de kast had getrokken... dat dat Harvey Milk was. Dus vanaf dat moment... Dus ik denk dat dat begin jaren tachtig was dat ik die film zag. Vanaf dat moment um, ja, had ik een soort connectie weer met die man... op wie ik vroeger heel kwaad was geweest, maar opeens... Nou ja, dus ik heb die documentaire gezien... en bewonderde hem natuurlijk ook voor wat hij gedaan had. En ik was toen advocaat in Amsterdam... en ik dacht, dit wil ik ook hier, wil ik mij voor ingaan zetten. Ik voelde dat dat iets was wat voor mij in mijn leven... Ja, dit was op mijn pad gekomen en ik moest dat pad aflopen. Zo'n soort gevoel had ik. Dus ik ben me in de advocatuur uh, daarmee bezig gaan houden. En later in de politiek natuurlijk. En nu helemaal op je plek gekomen. En nu uh, toen ik light, 50 werd en in, in de politiek zat, dacht ik, ik wil na 12,5 jaar uit de politiek. Ik wil iets doen, iets goeds doen, iets wat ik met passie kan doen. En wat bij mij past. En waarvan ik het gevoel heb, hier kan ik een meerwaarde. Um, bieden aan de, de samenleving, in dit geval dan de hele wereld, en dat is uh, human rights watch geworden en deze afdeling... Maar, maar je zei dat het, dus twee redenen waren waarom je Harvey Milk, uh, waarom dat een inspiratiebron voor je is. Ten eerste, omdat hij dus geoud heeft. Ja, en dat was niet zozeer een inspiratie, maar daardoor had ik wel een, een band met hem gekregen. En, en ten tweede dus omdat je later realiseerde wat hij allemaal betekend heeft voor de homo's gays. Lesbische ja. Ja, ja. ja. In hoeverre lijk jij uh, op uh, Harvey Milk? Mm, niet, zou ik meteen zeggen. Er zijn uh, heel veel mensen die. Uh, zich inzetten voor uh, laten we zeggen, de rechten van seksuele minderheden. Ik ben heus niet de enige. In die tijd was dat heel erg moeilijk, zeker in de Verenigde Staten. De Verenigde Staten is namelijk een vrij conservatief land. Dat realiseren mensen zich in Nederland vaak niet, omdat ze naar films kijken en, en misschien beelden van New York of zo voor ogen hebben. Maar de rest van Amerika is. Conservatief, heel conservatief is dat met Nederland vergelijkt. Dus in die jaren 70 was dat werkelijk een unicum dat iemand uh, ervoor uitkwam... en dat ook politiek vertaalde en ja, rechten wilde. Maar dat begrijp ik, maar hier, ergens heb je toch wel datzelfde vuur als Haar. Jawel, ik heb wel hetzelfde vuur, maar ik wou zeggen de context is toch wel uh, heel anders. Ik, ik zou het dus niet uh, met Harvey Milk willen vergelijken, maar... Ik zet me wel voor gelijkberechtiging in en voor tolerantie en diversiteit. Nu, hij werd neergeschoten in 1978. Nou, we zijn ruim 30 jaar verder. Uh, is er veel veranderd, bijvoorbeeld in Amerika? Ja. Ja, er is heel veel veranderd. Bijvoorbeeld, uh, we hebben nu een president, Barack Obama... die twee weken geleden naar buiten heeft gebracht dat hij eigenlijk vindt persoonlijke mening zei hij erbij en die de staten dan maar uh, zelf moeten gaan uh, regelen. Maar hij vindt dat het huwelijk opengesteld moet worden voor paren van gelijke ja, geslacht. Maar dit is dus al ruim 30 jaar geleden hè, dat ja. Harvey Milk. Uh, ja, maar uh, er is dus wel veel veranderd. Ja, maar traag gaat het wel. Het ja, uh, ja, maar uh, ja, heel veel dingen gaan traag. Maar ik zie grote veranderingen uh, in de wereld ook. Uh, overal in de wereld eigenlijk. Uh, gisteren heeft de nieuwe president van Malawi... om maar een Afrikaans land te noemen... bekendgemaakt dat zij vindt dat homoseksualiteit... eigenlijk helemaal niet strafbaar moet zijn. En dat zij de wet wil veranderen. is de vraag of het parlement van Malawi dat ook wil. Maar het is al heel wat dat deze nieuwe president... Ik waardeer dat het zegt, dat jij een positief mens bent, broer. Ja, dus Ik vind het fantastisch. Maar er gebeuren ook positieve maar dingen. Ja, dus die maar, ook maar, ja, zeker. maar wanneer ja. denk je bij jezelf van oké... Okay, uh, ...gays, lesbian, trans, bisexual en trans transgenders... ...wanneer uh, denk je dat die net zo geaccepteerd zijn als uh, hetero-mensen? Uh, dat zal nooit gebeuren. Uh, nee. Ze vechten tegen de bierkaai. Nee, ook niet. Maar uh, het is namelijk een minderheid. En ja. de heteroseksuele minderheid, meerderheid... Uh, ...die zal altijd... Uh, ...ja, hoe moet je dat nou zeggen... ...maar die zal uh, toch altijd... Uh, uitsluitingsmechanismen uh, hanteren. Hetzelfde geldt voor uh, mensen met een andere huidskleur in Nederland bijvoorbeeld. Of misschien van een andere etnische afkomst. Uh, die kunnen heel veel bereiken. en Alle wetten zijn op orde en wat dan ook. En toch uh, moet je uh, onder ogen zien dat er op alledaags niveau nog steeds heel veel in, in Nederland ook gediscrimineerd wordt. Ja, maar... Dus dat is iets waar je voor moet blijven tegen moet blijven vechten. Uh, en er kan ontzettend veel bereikt worden en toch is het geen rustig bezit. Het is elke dag maar weer opnieuw. Laat ik het dan zo vragen, wanneer is jouw werk af? En dat is ook nooit af. Um, een van mijn doelstellingen is dat die 81 landen... waar homoseksueel gedrag strafbaar is... en waar mensen die ik ken nu gewoon in de gevangenis zitten... alleen maar omdat ze geboren zijn als homo of als lesbo. Dat uh, al die wetten veranderen. Maar ik kan je nu al voorspellen... dat zal niet in my lifetime tijdens mijn leven gebeuren. Uh, maar dat wil niet zeggen dat ik dan maar bij de pakken moet gaan zitten. Nee, dat uh, geeft mij wel energie om ook bij de VN dit steeds aan te kaarten... En uh, nog even iets positiefs zeggen. De VN, vijf jaar geleden toen ik met dit werk begon, werd er nooit over homoseksualiteit gesproken. Nu is Ban Ki-moon, de secretaris-generaal, de baas van de wereld. Uh, die houdt de ene vlammende toespraak naar de ander. Hij gaat uh, volgende maand. Human Rights Watch heeft ook een filmfestival in uh, New York. En de slotavond, daar heb ik de film voor uitgezocht, gaat over. Uh, een uh, man met wie ik samengewerkt heb in Oeganda, die vorig jaar vermoord is. Daar is een documentaire over gemaakt. Hele ontroerende documentaire. En Ban Ki-moon heeft mijn uitnodiging aanvaard. En die komt op de slotavond van ons filmfestival daar een grote toespraak houden over gelijkberechtiging. en het belang van tolerantie en non-discriminatie. Nou, toen wij Kofi Annan vijf jaar geleden benaderden... die wou niet eens over dit onderwerp spreken. Hm. En uh, Ban Ki-moon, die is zelfs in Afrika geweest... en heeft een vergadering van Afrikaanse leiders toegesproken over dit onderwerp. Dus het dus gaat... Is heel veel veranderd. Het gaat beter. Het, uh, op, uh, ja. het gaat vaak beter. En uh, soms zijn er natuurlijk ook tegengestelde bewegingen ja. in bepaalde landen. Het is niet dat iedereen maar steeds vooruit gaat en vooruit gaat. Dus daarom... Uh, want, ja, want hoe gaat het, het in Nederland, vind je? Uh, nou, qua wetgeving en zo redelijk goed, zou ik zeggen. Uh, niet uh, waar het transgender mensen betreft. We hebben onlangs ook een rapport uitgebracht over transgender mensen in Nederland. Mensen weten dat niet, maar in ons burgerlijk wetboek staat nu nog... dat als je bijvoorbeeld man bent en vrouw wil worden... en je wilt dan ook een paspoort hebben waarin staat dat je vrouw bent... staat in de Nederlandse wet, dan moet je je onherroepelijk laten steriliseren. Ja. Dus je, uh, en je moet een seksoperatie uh, hebben ondergaan. Dus de staat dwingt je om in een uh, gezond lichaam te laten snijden... Ja. Nou, dat gaat gelukkig allemaal veranderen. We maar, hebben dat rapport uitgebracht. Dat heel bedoel ik niet, hè? Maar, nou, ik, ja, ik snap dit, hè? Ik weet, dit, dit, dit verhaal ken ik. En het is het, heel belangrijk theoretisch... dat we ons realiseren... dat Nederland totaal achterop loopt bij een heleboel Europese landen... en landen in de wereld. Argentinië. een prachtig voorbeeld hoe het allemaal wel moet. Dus ik hoop dat Nederland... Uh, nou ja, het wetsvoorstel wat bij de Kamer ligt, dat dat snel behandeld wordt. Maar wat ik heel veel hoor, is dat er natuurlijk ook... Uh, homo's, uh, lesbiennes zich onveilig voelen in Nederland, op straat, dat ze dan toch vaak uh, uitgescholden worden... bespuugd worden, uh, lastiggevallen worden. Um, en dan is dus de vraag, wordt het erger in Nederland? Uh, is het gevaarlijker in Nederland? Um, en ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet weet. Want een van de laatste dingen die ik gedaan heb toen ik Kamerlid was. is een motie van mij die is aangenomen. En die pleit ervoor dat de politie moet registreren. wanneer er discriminatie of geweld tegen homo's heeft plaatsgevonden. Ik werd vroeger nooit bijgehouden. Dus we weten dat niet hoe vaak dat vroeger voorkomt. Nu wordt dat hier in Amsterdam keurig geregistreerd. Daardoor voelt de homo-gemeenschap zich serieus genomen. En als er dus iets gebeurt, gaan ze ook naar de politie. Er is een roze team van de politie in Amsterdam... fantastisch werk doet. Dus het is veel zichtbaarder geworden. Plus de media hebben dit ook ontdekt. Als er nu een homo in elkaar geslagen wordt vanavond... staat dat maandag op de voorpagina. Terwijl toen ik advocaat was in Amsterdam, in de jaren 80 ook zaken gehad van homo's die in elkaar geslagen werden, vermoord werden. Dus dat nu veel hem, is veel beter geregistreerd en het wordt zichtbaar gemaakt. dus en... door ja. Dat is maar... een verklaring, maar daarmee zeg ik niet dat het niet erger is geworden. Laat ik het dan zo vragen. Is Amsterdam, waar we nu zitten en we kijken naar buiten... is dat nog altijd gay capital of the world? Nee. Nee, dat... Ik nee, vind je dat, dat erg. Is het is toch een beetje jouw stad, Amsterdam. Het is, Amsterdam is mijn stad... Ik vraag me af of het ooit gay capital of the world is geweest. Het werd zo genoemd door mensen in Amsterdam. Maar dat was natuurlijk ook een reclameboodschap om homo-toeristen te trekken. Er zijn andere steden in Nederland of in de wereld die erg homovriendelijk zijn. En Amsterdam hoort zeker tot de kopgroep. Ja, absoluut. Maar dat is niet meer de... Het heeft niet meer de, die magneetfunctie. En dat heeft misschien helemaal niet met toenemende discriminatie of zo te maken. Maar gewoon met het feit dat steden in zijn en dan weer uit raken. En, ja. Misschien heeft het ook te maken met het feit dat jij er niet meer woont. Want <laughs> jij woont in New York en je hebt een zeer toepasselijk nummer meegenomen. Ja. Ga, ga jij met je beroemde, uh, met het oog op morgen, uh, stem. stem dit weer uh, inleiden? Ik hoop dat ze, als er mensen van het oog op morgen luisteren, dat ze niet denken: wat denkt die man wel Die zit zichzelf hier uh, nou. aan te pinnen. Nou, uh, dames en heren, hier is weer de. Uh, hoe gaat het dan? Buiten is het 7 graden, binnen zit Boris Dietrich. En we gaan luisteren naar een prachtig nummer van Alicia Keys. En dat heet New York. Empire State of Mind. Het is haar ode aan de fantastische stad New York. On the corner selling rock preachers pray to God. Prachtig. Schitterend, hè? Ja, ja ik, jij, ik, ik zit hier ja. met uh, Boris Dietrich in een uh, mooie hotelkamer. De heer Dietrich voelt zich helemaal thuis. Hij heeft zijn schoenen uitgedaan. zit hier op zijn sokjes. Helemaal <laughs> ontspannen. Beetje tranen in zijn ogen van dit nummer. En uh, Kies, why? Uh, why? Well, you know. <laughs> nee, zee, ik weet niet. Ik, ik, ik heb dit nummer natuurlijk al heel vaak gehoord. En ik blijf het ontroerend vinden. Waar het op neerkomt eigenlijk is dat... Ik heb eerder in de uitzending verteld dat ik in Amerika gestudeerd heb toen ik 18, 19 was. Daarna ben ik teruggekomen naar Nederland. Maar toen ik dus 18, 19 was, ben ik in New York geweest. Stond ik op het dak van het Empire State Building met eh, wat vrienden. En we keken zo naar die stad die aan onze voeten lag. En toen opeens kreeg ik een soort gevoel van... hier wil ik wonen, hier wil ik werken, hier wil ik zijn... En uh, ben toch teruggegaan naar Nederland. En hier heeft toen mijn leven zich afgespeeld. Maar dus altijd heb ik in mijn achterhoofd een soort droom gehouden... van ik wil in New York wonen en werken. En laat ik nu dus uh, bij Human Rights Watch terechtgekomen zijn. En ons kantoor zit in het Empire State Building... onder dat dak waar ik toen op stond. En ik heb eigenlijk nog steeds elke dag als ik ons uh, kantoorgebouw inga... en naar, naar uh, die etage ga waar ik werk... Dat ik weer dat gevoel krijg van. Ik heb mijn droom waargemaakt en ik leef in mijn eigen droom. En dat doe ik dus nu al vijf jaar. Ik woon er alweer vijf jaar. En dit lied van Alicia Keys, dat, ja, dat spreekt me heel erg aan, omdat het gevoel wat ik bij New York heb. ik hou van die stad, die vibreert, die is spannend, uh, er gebeurt van alles. Uh, dat, ja, dat vind ik in die muziek en in de tekst terug. Ben je snel ontroerd? Ja. Ja. Wat kan jou nog meer ontroeren? Nou, dus muziek heel erg. Uh, ook klassieke muziek met name. Uh, mooie boeken. Ik hou er erg van lezen. Uh, ik heb net uh, een, een gedichtbundel gekregen vandaag van Kathleen Ferrier, een CDA-kamerlid. Een heeft... CDA-kamerlid, een dissident. Het, het CDA-kamerlid, ja. kan ik haast wel zeggen. En zij heeft een, een bundel samengesteld van gedichten. Dus in de trein van Utrecht naar Amsterdam heb ik een paar gelezen. En... Huilen? Nou, niet huilen, maar wel dacht wow, wauw, wat prachtig. Waar, iemand... waar, is, waar is het boek? Het, oh, dat kan ik Ja, lezen even een Heb je een klein gedichtje wat je nou echt mooi vindt? Oh, dan moet ik wel net natuurlijk dat uh, gedicht dat ik zo mooi vind... Dit is dus een, een, een Kijk, dichtbundel samengesteld de 100 van... de een... honderd beste gedichten, gekozen door Kathleen Farnier... voor de VSB Poë Poëzieprijs 2012. Ja. Zij was voorzitter van de jury. Een ontroerend voorwoord heeft zij ook ingeschreven. Net uh, ook in de trein gelezen. Ja, dan nou, vind ik het wel even lastig omdat... Uh, oh, deze had ik ook gelezen. Nou, het is een heel gedicht. Wil je dat ik dat voor ga lezen? Nou... Echt, bedoel, je houdt toch van uh, met het oog op morgen? Ik dan hou... ken je toch ook John Janssen van Galen... Ja. die gewoon altijd op het einde nog even een gedicht voorleest? Maar dit is een heel lang gedicht. Dat, dat moeten we niet doen. Dan hebben we nergens anders meer tijd voor. Ja, en ik uh, heb... Ik ga gewoon een gedicht ja. voorlezen. Waarom niet? En het is van uh, Maarten Ingels. En het heet Waakzaam. De dichter moet immer waakzaam blijven, vooral teder te zijn. Elke dag voor haar uit de hemel willen vallen... zorgen dat de jazz zijn spieren minder stram maakt. Hij moet immer waakzaam blijven... dat er genoeg verstrooiing is voor ons hart... wij, de dichters, zijn verzen... nog kunnen prevelen in het oor van een vrouw. Hij moet immer waakzaam blijven... soms zwak te zijn... opdat de wind zal winnen van zijn gehoor hem zinnen in fluistert waarmee hij een lichaam rond zijn vinger bouwt. Waarna de dichter kan zeggen... O, oh, omarm mij, ik ben nog niet gauw voorbij. Nou, dat is toch prachtig dat iemand zoiets moois op papier kan krijgen? Dat vind ik schitterend. En dan zit ik gewoon in de trein van Utrecht naar Amsterdam... en dan lees ik dat en denk ik, wauw, prachtig. Dank je wel, Maarten Ingels. En... M. Kathleen Fajes die dit heeft uitgezocht. Nou, ik vond het ook mooi. Um, uh, nou ja, we hebben. Dat, dat, dat, ja, dat is een mooi gedicht. We hebben niet zoveel tijd meer. We hebben nog acht minuten. Ik heb natuurlijk nog een hoop te vragen. Laat ik het even snel doorheen gaan. Uh, Obama, je had het er al over. Hij heeft gezegd: uh, Ik vind dat. Uh, het homo huwelijk. Uh, ja, ja uh, homo Het hu homohuwelijk. Het spiennes. Um, gaat hij daarmee de verkiezingen winnen? Uh, ik ben heel erg bang dat hij het lastig gaat krijgen. Mensen gaan uiteindelijk stemmen over de economie ja. uh, en niet zozeer over wel of niet het homohuwelijk. Maar uh, de laatste peiling die ik zag stond Mitt Romney al ietsje voor. En ik ben zelf. Uh, oh, nou, dat mag ik niet zeggen van Human Rights Watch, maar. Uh, wat? Nee, je, je mag niet zeggen meer, dat je voor ja, Obama dat, bent. Ja, Dit hebt u mij niet voor gezegd. Ja, dat slaat nee, echt nergens nee, op. Nee, het slaat wel degelijk nee, nee, nee, op. Nee, human rights. Dat dat met, is toch, dat is me, het, het mensenrecht is toch ook dat je voor je eigen mening uit mag komen? Wij moeten met elkaar kunnen samenwerken op het gebied van mensenrechten. En wat gebeurt er dan als Obama niet wint? Um, Blijf je dan in Amerika? Ik zou daar heel chagrijnig van worden. Kijk, ik heb een fantastische tijd gehad toen ik aankwam. Toen had hij zich net kandidaat gesteld. Dus, hey, we ja, hebben weinig tijd, dit, Blijf we je meegemaakt? dan? Nou, ik zie mezelf nog wel eens terugkomen naar Europa. Ja. Stel voor de... de, ja. de Mitt Romney wordt president, dan denk je bij jezelf: het is mooi geweest. Ik hoef ja, deze... Dat zou heel goed kunnen. Dat sluit ik zeker niet uit dat ik dan. Want dan denk je dat het klimaat de ontslaat dag. voor uh, homo's, ja. lesbiennes. Nou niet, nou, niet alleen daarvoor, maar überhaupt. Uh, ja, dat is, dat is dan toch niet een land. Ik ben al geen Amerikaan, ik ben gewoon een Nederlander die in New York woont. Uh, en ja, met zo'n president. Ik vond het onder president Bush. Toen ik daar kwam, was het Bush nog. Het was... Ja, dat sprak mij niet aan. Maar was dit nou een verkiezingsstunt van Obama of, of zit er ook meer achter? Nee, hij meent dat sowieso. En wat doet hij dan in Amerika? Is oh, de, Iedereen praat hierover. Het is het gespreksonderwerp nog steeds. En het is ook een, een, een scheiding tussen progressieve mensen conservatieve mensen. Uh, er zijn ook een heleboel republikeinen die voor openstelling van het huwelijk zijn. Dus het is echt niet dat het daar gelijk mee loopt. Er zijn ook democraten die daar weer tegen zijn. Maar maakt dit dan het verschil in Amerika uh, voor homo's? Ja, dit is zo'n opsteker. Er worden heel veel uh, jonge mensen plegen zelfmoord in Amerika. Uh, uh, van alle dakloze jongeren in New York is 40% uh, homo of lesbisch. Omdat uh, jongeren uit hun huis worden gezet door de ouders. Hebben geen slaapplaat. Nou, uh, eindigen op straat allemaal ellende. Dus er, er is een enorm probleem in de Verenigde Staten ook... Op dit onderwerp. Maar gaat dit het oplossen? Uh, hij biedt zo'n inspiratie hiermee. Ik, ik merk het gewoon in de gesprekken die ik heb. Mensen, hun president heeft nu gezegd Mensen waren echt tot tranen ontroerd. Eh, toen hij dat eh, op een prachtige manier naar voren bracht zei. Van ja, ik zit met mijn dochters aan tafel. En die hebben vriendinnetjes. En dat ze, hun ouders zijn lesbisch. Ze zijn lesbisch ouderpaar. En die snappen niet dat die ouders minder rechten hebben dan andere ouders. En dat kan ik ze niet uitleggen. Dus daarom... Nou, en dat vind ik prachtig dat hoe hij dat uitlegt. Dat, eh, ja, het is ook politiek erg... Uh, slim, denk ik, dat je nou, dat gedaan hebt. Even hebben. van de Amerikaanse politiek naar de Nederlandse politiek? Ja. Volg je het? Uh... Ik volg het zeker. Weet ja. je dat we binnenkort verkiezingen hebben? Of ja, weet je weet 12 ik. september. 12 september, mensen, u moet gaan stemmen. <laughs> <laughs> maar wat vind je van de. Ja van Nederland en zijn nou, politieke constellatie. Nou, ik heb geen zin om hier allemaal te gaan somberen. Maar waar ik erg warm van werd en dacht... ja, goed, is dat Koendersakkoord akkoord Het Lente-akkoord, 60... hè? He? Nou, ik blijf. Ik vind het wel leuk dat het Koendersakkoord akkoord ook... Heet. Dus uh, waar D66, GroenLinks en de ChristenUnie als oppositiepartijen... toch gezegd hebben, jongens, uh, we moeten wat doen om Nederland vooruit te helpen. En uh, ze zijn eigenlijk over hun eigen schaduw heen gesprongen... door met CDA en VVD, die natuurlijk een vreselijke fout hadden gemaakt... door met die PVV in zee te gaan... Door dat akkoord te sluiten en uh, ja, eindelijk ook hervormingen die Nederland zo hard nodig heeft, uh, een beetje hebben weten te bereiken. Dat is het dus, uh, lichtpuntje. Aan ja. de andere kant zegt men ook van nou in de afgelopen tien jaar zes keer een kabinet uh, gevallen. Ja. Uh, nou Je hebt dat ook meegemaakt, ja. vallende kabinetten. Ja. Hoe staan we ervoor, eh, politiek gezien? Als Nederland... nou, het grappige is dat eh, als je dus in New York zit... en je hoort mensen over Nederland praten... is dus natuurlijk Europa is al eh, uit... En oud. En het doet niet zo echt heel erg mee. Nou, en in dat Europa. heb je nog een klein landje. en dat is Nederland. Dat is ergens zo onder Scandinavië. ligt dat. En daar wordt dan van gezegd. Nou, inderdaad. net als in België en in Italië. steeds maar regeringen die vallen. Het is een beetje onrustig. En ja, dat. er worden overigens ook positieve dingen over Nederland gezegd. Maar ja, er is toch wel. de wereld kijkt wel een beetje met zorg naar uh, ja, hoe het ook met Lame de laatste jaren in Nederland is gegaan. Nu kan ik me zo voorstellen dat wij twaalf september naar de stembus gaan. Dat jouw oude partij D66 het beste goed uh, gaat doen... zoals ze nu in de peilingen staan. Dan wordt er uh, geformeerd. Dat duurt natuurlijk nog wel even. Ondertussen zijn er in Amerika uh, presidentsverkiezingen. Jouw favoriete kandidaat Obama, die wint het niet. Het wordt namelijk de Republikein die wint. Dus jij denkt bij jezelf wegwezen uit Amerika. En laat dan toch net een coalitie gevormd worden... met D66 in de regering. En ze bellen Boris Dietrich van... Boris, wil je minister worden? Goh, nou, dat zou ik dan heel verrassend vinden. Ik ben al zo lang weg uit Nederland. Weliswaar uh, nog steeds een beetje politiek actief. De vraag ik heb, is: de uh, afdeling zeg je dan 60 dan ja? in New York opgericht. En doen leuke dingen mee. Nou, dat weet ik helemaal niet. Minister voor, voor, voor, voor Emancipatie of minister voor Sociale Zaken? Ik werkelijk weet het niet. Het staat zo ver van me af. Ik zie mezelf, nou laat ik maar eerlijk zeggen, ik zie mezelf niet gauw meer in Nederland wonen, althans uh, binnen afzienbare tijd. Misschien dat ik wel uh, naar Europa terug ga. Justitie uh, kan je ook nog doen? Ja, maar weet je, ik ben nu op, op wereldschaal bezig en internationaal. Buitenlandse en... zaken? <laughs> oh, waarom word jij geen informateur, man? <laughs> ja. Nou, ik weet het niet. Ik, ik, ben, ik ben al echt een tijd weg. En uh, ja, er zijn zoveel mensen die dat goed kunnen. Ja, nee, maar goed, D66 moet wel. Het, het heeft, moet wel ik, met goede kandidaten geen, komen. Jawel, nou ja, die, die hebben ze genoeg. Maar ik heb geen brandende ambities. Nee, in politiek. Nee, want je leeft al in je droom, zei je net. Ja, over Ja, en ik schrijf. En dat vind ik heerlijk: boeken schrijven. En ja, dus ik heb een, een heel mooi leven gekregen. Kortom. Boris Dietrich heeft niks meer te dromen... behalve dan het presenteren van Met het oog op morgen. <laughs> nou, dat is een hele korte samenvatting. Ik heb nog wel wat meer dromen, maar daar hebben we waarschijnlijk geen tijd voor. Nou ja, je hebt nog, uh, ik zou zeggen, 30 seconden. 30 seconden. Nou, mijn dromen die, uh, zijn meer omvattend dan 30 seconden. Nou, dus... een tipje van de sluier. Nou, ik, ik heb ontdekt dat ik een echt een Europeaan ben sinds ik in Amerika woon. Dus ik zie mezelf echt nog wel eens in, in Europa wonen... maar dan niet in Nederland, maar in een ander land... en daar mijn werk voor Human Rights Watch doen. Maar zou je ook bijvoorbeeld in het Europees parlement willen zitten voor de Nee, de maar de hele politieke is, uh, vind ik wel belangrijk... maar dat heeft mijn ambitie helemaal niet meer. Er zijn, je kan invloed uitoefenen en maatschappelijke problemen oplossen... ook buiten de politiek om. Maar het ja, is wat ik nu doe. Europa en het Europese parlement en de Europese commissie... heeft wel uh, behoefte aan bevlogen mensen en mensen met visie. Dus ja. misschien moet je daar toch over nadenken. Oh, nadenken kan altijd. Nou, in ieder geval, uh, Boris Dietrich, ik vond dat je mooi uh, hebt uitgezonden. En ik wil je buitengewoon bedanken voor dit uh, gesprek. En ik wens je veel succes met Human Rights Watch. Dank je wel. Heel graag gedaan. Leuk gesprek. Dank je. En.